Uur. Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS Journaal. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt volgend jaar de Aletta Jacobsprijs. De Rijksuniversiteit Groningen heeft haar de prijs toegekend... vanwege haar niet aflatende strijd voor de positie van vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland. Ook wordt gewezen op haar inspirerende voorbeeldrol... als eerste vrouwelijke kamervoorzitter met een migratieachtergrond... en op de wijze waarop ze het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland heeft weten te markeren als een viering van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Aletta Jacobs treedt tientallen jaren voor de wet waarmee actief kiesrecht voor vrouwen werd ingesteld. Ariep krijgt de prijs op 6 maart. De overheid treedt al zeker tien jaar nauwelijks op tegen kustvissers die frauderen met hun scheepsmotoren, blijkt uit onderzoek van de NOS.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Goedemorgen. Een zon. En zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen.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 ...en met elkaar en de eenzaamheid bestrijden voor oudere mensen. Dus dan zijn dat soort ontmoetingscentra natuurlijk heel gewenst. Ja, want vroeger hadden we het gemeenschapshuis. Ja, dat bedoel ik, ja. ja en dat ja. is nu dat, uh, waar het hdmz museum uh, ja. Ja. gekomen is. Ja, alles zou toen naar het uh, Blauwe Tramgebouw gaan. Ja, dat ging toch niet helemaal van een leie dakje. Want uh, de sfeer die daar vroeger heerst, heerst in de Blauwe Tram... ...men zei dat de... De herdenkingzaal van de begrafenis er gezelliger uitzag. Dat is in ons nee, nu toch? veranderd. En dat is me goed ook. Het is heel gezellig. Het, is heel ja, gezellig. het, het wordt ja. wel maar steeds maar warmer. Dus nee, nee, nee, nee, nee. Dat moet even groeien ook. Ja, het ja. moet even groeien. En um, ja. ja, als je dan gaat kijken naar uh, het programma wat jullie hebben, dat is enorm.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 Dat gaat in ieder geval vereenzaming tegen. Ja, ja dat is heel erg vereenzaming. Ja. Dat lijkt me heel naar. Ja. Ja. Achter de granium zitten, dat uh... nee, wens ik is niemand toe. Fijne maar... pluspunten dan is om... Uh...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 En het telefoonnummer wat ze eventueel kunnen bellen. Nou, de baan zouden ze kunnen bellen 023 57 17373. Dan krijg je de plusdienst. En anders uh, 524 40330. 40330. Nou, ik dank jullie voor je komst. Nou, dank je gedaan. Ja. Dank jullie wel. En inmiddels is de tweede gast aangeschoven op zaterdag 28 september 2019 bij het programma goedemorgen Zandvoort'. Ja.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 bewoners te begeleiden. Ja.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 Ik noemde het even in het begin, het uh, Natuur Buddy Project. Ja. Want dat vond ik zo'n mooie naam. <laughs>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 Dat is ook volledig toegankelijk voor rolstoelen in de Duin. Ja, heb wij ik... hebben inmiddels een pad uitgestippeld wat gewoon goed bereikbaar is uh, voor onze bewoners. Uh, dus en het naar... is niet zo dat vrijwilligers de stoel hoeven te duwen, die kunnen daar gewoon dat, zelfstandig dat rijden? Dat kan wel uh, zo zijn, want we hebben natuurlijk bewoners die niet, uh, geen elektrische stoel hebben. Okay, ja. Dus die moeten geduwd worden. Mm.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 Ik dank je voor je komst. Hartelijk dank. Ja, ja. geen dank. Bedankt ja, voor ja, alle even. informatie en veel succes met uh, vrijwilligers en medewerkers. Ja, nou hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. Okay.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 Nou, ik heb ooit een handtekeningactie georganiseerd van wie er voor het circuit is. En dan heb ik heb ook heel veel handtekeningen. Ja, minder dan wij. <laughs> ik weet het niet. U bent bij uh... de 4000 blijven steken. En wij hebben de 6000. Dus. Ja, maar dat was allemaal het antwoord Die, die voorstanders.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 Dus, dus komen uit het hele land. Dat bedoel ik maar. Die mensen komen niet alleen uit hier de omgeving, die zo'n hekel nee, uit als kies land, komen ja, daar ja, ja, waar. Het is land. natuurlijk een heel mooi natuurgebied. Ja, ze komen kom ook ja. daar. Ja. Brabant, noem maar op. Ja, oké. Okay. Maar u bent ook wel, uw stichting, tegen de komst, terugkomst van de Formule 1. Dat ligt vanwege het geluid? geluid. Dat dus ligt vanwege het geluid. geluid?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 Dus u bent niet onwelwillig tegenover het circuit? om. Nee. Eh, we hebben al een jaar geleden dat aanbod gedaan. En ja, men, ja, heeft, ik, ik kan me nog herinneren dat u dat inderdaad zei op die ja. beroemde D66-avond ja. in Haarlem. Ja. Daar heb ik trouwens u ook gesproken. Klopt. Ja. En ik weet alleen niet meer precies waar het over ging. Uh... Het ging onder andere hierover. Ja. Ja, ja, over, over het. het uh... Waar zit nou jullie grote probleem? Ja, U ja. zei ook altijd dat uh, u was een keer in Zandvoort...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 nu zijn de wintermaanden rustig. Nou, We worden de wintermaanden natuurlijk ook herrie. Dus wij verwachten alleen maar ook in die dagelijkse overlast... en toename als gevolg van de familie. En daarom willen we dat niet... tenzij de behoorlijk afspraken te maken zijn. Ja. We zouden heel graag nog... een uur erover willen praten met u. Maar gezien de tijd en de regie... die dan nou, aangeeft... Van, wat, uh, we dan even. moeten even doorgaan. Um, de best, nou, nog, kan dat nog? Ja, het kan ja. nog. Um, het bezwaarschrift ja, uh, tegen de uh, aantasting van de Natura 2000, dat, dat loopt. Dat is ingetrokken. Ah, althans, uh, twee dingen. We hebben een voorlopige voorziening bij de rechter neergelegd. Van de rechtzaamheden ja. moeten worden stilgelegd.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 duurt om dit te bestraffen, maar dat, uh, dat is voor de toekomst. We kunnen nog even door, want het volgende onderwerp komt niet. Oh, ik dacht we hebben nog een vierde onderwerp, ja. maar uh, dat is dus niet zo. Mag uh, er is um, iemand die wil iets vragen we hebben nog dus? een, uh, een, een, een nieuwe een, gast? Een, een, uh, een inwoner. Een inwoner. Nou, uh, ik inwoner. zou zeggen, uh, kom er even bij. Misschien, Misschien pak ik even de microfoon okay, naast koffie. meneer uh, De Vries, als ik het goed heb. En er wordt even een stoel uh, bijgepakt.